Eucalypta, de heks, is boos en teleurgesteld en vernederd en beledigd. En dat alles omdat Joris haar de baas is geweest. Ja, zo is het. Voor een heks is het ook een groente schande om door zo'n armzalig vispaard verslagen te worden. Want wat is dat nou eigenlijk voor een tegenstander? Groet is hij niet en bijzonder sterk is hij ook niet. Alleen maar jolig. Zo jolig dat hij iedereen van de sokken wipt. Zelfs mij. Maar Eucalypta is niet van plan om het op te geven. We zullen de dappere vispaard eens dus op de proef stellen. Ja, yeah. kijk hoe dapper hij eigenlijk is. Want vechten... Eerlijk vechten, daar zal hij wel voor terugschrikken. <lacht> ik zal nou een vechtersbaas op zijn dak sturen, die zijn mannetje kan staan. Ja, <lacht> we zullen zien. Ah, kijk, kijk, daar komt hij juist aan wandelen. Dag Eucalypta, waarom roer jij zo vandaardig? Omdat iemand met een lelijke poets heeft gebakken, Een heel lelijke poets. En nou oh, wil ik vragen op de iemand. Nieuw verstandig, Eucalypta. Neem jij maar gerust wraak. Ook ik vind het een schandaal... als iemand jou bij de neus durft te nemen. Ik ben blij dat je er zo over denkt, denk je, want jij zal het instrument... van mijn wraak zijn. Ik? Wat zeg je nou? Ik wil er niks mee te maken hebben. Knap jij je eigen zaak eens maar op. Ik ben echt niet van plan om mijn leven te wagen. Wie praat er nou over levenswagen... Ik weet nog niet eens over wie ik het heb. Nou, dat kan ik maar raden. Over Paulus, de moskabouter natuurlijk. Als iemand jou bij de neus heeft genomen, dan zal dat Paulus wel weer zijn. En dat kereltje is te slim om tegen te vechten. Nee, hey, doe het niet. Nee, sla niet zo door, Renkje. Ditmaal was het Paulus niet, maar iemand anders. En iemand anders zei je. En wie dan? Een vispaard, Joris gedaan. Een vispaard? <laughs> Die ook Een vispaard. Heb jij je laten verslaan door een vispaard? Is dat dan zo'n geweldenaar? Wel, ja, heer Rijn, een geweldenaar is het zeker niet. Hij kan niet veel sterker zijn dan een konijntje. O, dat verandert de zaak. Moet ik dat konijnachtige wezen een afstraffing geven? Precies, Rijn. Dat is wat ik voor je vraag. Moeilijk zal het niet zijn. Je daagt hem uit tot een gevecht. En dan laat je zien wat je kan. Uitstekend, uitstekend. dat wil ik wel, ja. Ik wil best vechten, vooral met tegenstanders die niet sterk zijn. Eucalypta, het komt fijn in orde. Vertrouw maar op mij. Eucalypta grijnst tevreden. Ze geeft Rijn nog een heleboel raadgevingen mee. En als Rijn op weg gaat naar de Paulusboom, staat ze vergenoegd in haar handen te wrijven. Paulus Echter schrikt wel even als hij Rijn de vos aan ziet komen. Rijn ziet er dan ook zeer strijdlustig uit... en zijn ogen glimmen met een valse gloed. Oh Joris. Joris, kom eens even hier en kijk eens aan het raam. Weet je wat dat voor een beest is? Oh, oh, ik wel. Dat is een vos. Maar laat ik je dan een goede raad geven. Bemoei je niet met die vos. Doe maar net of je hem niet ziet en laat je vooral niet naar buiten lokken. Ik heb er een voorgevoel van dat Rijn jou kwaad Hehehehe, <laughs> eucalypta heeft mij verteld dat er bij jou een allerwonderlijkst gedierte moet worden. Een vispaard, is dat zo? Ja, ah, dat is wel zo, maar je treft het niet. Want dat vispaard is op het ogenblik, uh, uh, niet thuis, uh, zie je? Allemaal, oh, oh, uh, hier ben ik! Ah, ik zie hem al. Dus dat is hem. <laughs> erg sterk ziet hij er niet uit, hè? Gezegd. Maar hij zegt dat ik niet sterk ben. En dat ben ik wel. Nou, zou ik dat wel graag eens even willen zien. Eucalypta heeft mij juist verzocht om... Uh, uh, nou ja, uh, dat gaat jullie ook niks aan. We Zie je wel, ik dacht het al. Eucalypta heeft Rijn gestuurd. En met wat voor bedoelingen? Nou, zeg het dus. Och, ik kan het ook eigenlijk best vertellen. <lacht> ja, ik moet met Joris vechten. Juist. We zullen zien wie van ons tweeën de sterkste is. Maar daar kan niks van komen hoor, dat wil ik niet. Hier in mijn huis wordt niet gevochten. Er wordt al genoeg gevochten in de wereld en in mijn boom gebeurt dat niet, begrepen? Dan vechten we toch zeker buiten jouw boom. helpen alle waarschuwingen en smeekbeden en dreigementen van Paulus geen zier. De Vos en Joris het vispaard blaken van strijdlust. Met rode koppen staan ze tegenover elkaar en een duel is onvermijdelijk. Met een hoofd vol zorgen loopt nu ook de arme Paulus naar buiten toe. Hij zou de twee vechtersbazen het liefst uit elkaar trekken... maar wat kan je nou als een klein boskaboutertje tegen zo'n stel beginnen? En Paulus houdt zijn hart vast. Want wel is Joris een onvervaard vispaard... Maar Rijn is stellig veel sterker. Paulus is bang dat dit gevaarlijke spel heel verkeerd zal aflopen. <laughs> Kijk die Paulus nou eens bleek zijn. Het lijkt wel of hij moet vechten. Oh, o, oh, oh, Paulus. Tel jij maar door drie. Dan beginnen we. Ik niet hoor. Ik tel niet door drie. Oh, als jij niet door drie wilt tellen, dan doen we het zelf. Oh, hoe oh, doen jullie het al zelf? Nou ja, dan blijft het natuurlijk gelijk. Het echt kan beginnen. ...te verslaan, Joris. Ach, helemaal niet. Zal ik het even voordoen? Oh, nee, alsjeblieft niet, blijf van me af, Joris. Ik heb jou toch niks gedaan. Zo, dat wou ik ook zeggen. En jij, Rijntje, kom jij weer eens schoon naar beneden. Ik denk er niet aan. Ten eerste kan ik zonder hulp hier niet wegkomen. En als ik het wel kom, dan zou ik nog wachten... tot die verschrikkelijke Joris weg is. Maar je kan daar toch niet blijven hangen, Jawel hoor, je kan je best, en als je eucalyptus ziet, zeg haar dan maar dat ze vriendelijk bedankt wordt voor haar leuke raadgevingen en dat ze allemaal nou maar zelf met je oren moet Afgelopen. Ik kom de stukjes vispaard bij elkaar vegen. Ha, dag, Paulus. Vertel me gewoon hoe alles vergaard is. Ja, dat wil ik wel doen. Maar nou niet, Eucalypta. Daar is nou geen tijd meer voor. <middels>